Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Milieuclubs hebben met bemiddelaar Remkes over de stikstofplannen gepraat. Volgens hen is er sprake van een natuurcrisis die we met spoed moeten oplossen. Remkes zegt dat de milieuclubs zich niet alleen zorgen maken om stikstof... maar ook om het tekort aan water en de klimaatproblemen. We moeten in Nederland niet de fout maken om boeren nu uh, aanzienlijke investeringen te laten plegen voor de oplossing van de stikstofproblematiek... als ze misschien over een jaar of vier, vijf... weer met hele andere opgaven geconfronteerd worden. Want dat is het beeld te veel geweest van de afgelopen uh, jaren. Na vandaag is het nog niet klaar voor Demkes. Later deze week en volgende week heeft hij ook nog gesprekken... met bedrijven, banken, gemeenten en provincies. In Ter Apel is het servicepunt van het Rode Kruis vandaag dicht... Gisteren brak er een vechtpartij uit tussen asielzoekers. En daarom wil de hulporganisatie eerst kijken hoe vrijwilligers hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. We hopen dat de deuren daar snel weer open gaan. En dat we mensen kunnen voorzien van informatie, van hulpgoederen, een luisterend oor. Want we weten dat het heel hard nodig is dat deze mensen worden geholpen. Begin deze maand open het Rode Kruis het servicepunt. Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel al maanden overvol zit. Asielzoekers moeten soms urenlang buiten de poort wachten. En vandaag is het precies een jaar geleden dat de Taliban in Afghanistan weer aan de macht kwam. Duizenden van Afghanen probeerden toen te vluchten. Misschien herinner je het, de beelden nog waarop te zien was hoe mensen zich aan opstijgende vliegtuigen probeerden vast te klampen. Farogh vluchtte ruim 20 jaar geleden uit Afghanistan, woont al jaren in Nederland. En ze voelt zich machteloos als ze de verhalen van vrienden hoort die daar nog zijn. Eén van onze vrienden die praten de hele tijd over zijn dochter. En die dochter is heel talentvol. Die dochter tekenaar en, en hij postte de tekeningen van, van zijn dochter eh, iedere dag op, op, op zijn Facebookpagina. Maar, en nu eh, zegt hij dat zij niet, eh, niet meer naar school mag. Honderden Afghanen wachten nog steeds op een vlucht naar Nederland. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld als tolk of beveiliger voor de Nederlandse overheid werkten. En dan nog het weer. Het is een broeierig dagje. Dat trekken wolken over. Op sommige plekken een bui of een omheersbui. Het is tussen de 25 en 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland blijft de A22 Beverwijk richting Velsen... bij de Velsen tunnel voorlopig nog dicht. Bij een ongeluk van rond het middaguur is een lading vis op de weg terechtgekomen. De afsluiting duurt mogelijk tot 10 uur vanavond. Omrijden kan vrij makkelijk via de A9 de Wijkertunnel.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 zweten hier in uh, voor 30 graden op uh, de thermometer uh, bovenop de Sintmast uh, Benauw. En uh, ja, het is uh, gelukkig hebben wij een uh, airco aan de Tolweg uh, 10A. Gelukkig En wel. die uh, loeit uh, lekker door. Uh, als oh, je nou. hem zo buiten hoort. Uh, die staat zelfs te zweten. Ja, uh, ja, die krijgt het behoorlijk warm uh, daarvan. Nou, het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, ja, ook dat zit weer bommetje vol. We gaan straks uh, Pit Report doen met Randall Lawson. Dat is onze nieuwe gast. Die uh, wekelijks en straks met de Formule 1 uh, dan helemaal... Uh, gaan we op de expertise varen van Randall. Die zelf ook autocoureur is. Uh, maar dan een hele andere klasse. Uh, maar al bijna zijn hele leven in de autosportwereld zit. Um, dan dier van de week natuurlijk. En... Als laatste onderwerp uh, hopen we te bellen met Ben Zonneveld over de Openkampioenschap Makreel Roken. En kijken wie er gewonnen heeft. Ja, het zag er heel gezellig uit uh, toen ik uh, vanmorgen even in het dorp was. Op het uh, Raadhuisplein was... Uh, ze waren, nou ja, ik kwam uh, aangereden op, uh, op mijn scooter. En uh, ik ging zo uh, achterlangs bij uh, IJsrandel uh, Zandvoort. En zo uh, richting uh, de Albert Heijn. Ja. Ik denk, uh, ergens moet brand zijn of zo. <laughs> ik denk, maar ik heb nog geen brand weer gehoord. Dus, nee, nee. Uh, en ook geen 1 en 2 melding gehad. Ik nee. denk, hoe kan het dan? Ze krijgen een stukje door, zie ik in die, die, die rokers natuurlijk. Ja ja, van, ja, ja, ja. Leuk is dat, hè? Van de makrelen. En het het rookt een beetje, want... Meestal ruikt het ook heel lekker. Ja, dat viel wel mee. Het uh, ja, ja. rookt een beetje net alsof een huis in de fik stond. Oh, dus, uh, <laughs> ja, ja. Goed, uh, ben, uh, ben kan er uh, alles over vertellen. Dat ja. uh, gaan we ook in uh, dit uur uh, doen, Benno. En hebben we natuurlijk hier en daar nog wat kleine nieuwtjes. Zo is het maar net. En we houden uiteraard ook het nieuws in de gaten. zien ja. de, de traumaheden die uh, rondjes uh, cirkelen boven het strand en uh, boven Zandvoort. En uiteraard op zoek uh, naar, uh, naar die, uh, die vermiste persoon. Ja, precies. En de politiehelikopter die bemoeit zich er geloof ik ook een beetje mee. Hier ja, ja een, uh, nou, aan de zijlijn een beetje. Dus het is uh, druk, druk, druk aan het strand. Zeker. Mm. Nou, blijf luisteren naar CFM. Stuur even het codewoord via Facebook... en dan krijg je twee vrijkaarten voor het reuzenrad. Ja. En het codewoord is... Gondel. Gondel. Ja. Stuur even alleen Gondel naar de Facebookpagina van CFM... En je wint uh, twee vrijkaarten die we mogen weggeven voor het reuzenrad op het uh, uh, Badhuisplein. Uiteraard nog uh, te, uh, te, de, in te zitten tot, uh, tot de Grand Prix. Ja, natuurlijk. Zijzeren, ja. Ja, ja, 50 meter hoogte even kijken op het circuit. Dat ja. wil iedereen wel, natuurlijk. Nou ja, precies. Dat, uh, het is wel hoog trouwens. Zeker. Nou ja. De, daarover straks meer, stuur gewoon even gondel naar uh, de Facebookpagina. Wie weet ben jij de lucky one die uh, in het uh, reuzenrad kan gaan zitten. Nou, wij hebben heel veel uh, zomerse muziek uiteraard vandaag meegenomen naar de studio. Waaronder deze uit de jaren 80 van uh, Ryan Pers en Dolce Vita.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 Bij dat uh, prachtige weer uh, van vandaag mag deze plaat natuurlijk niet ontbreken. Hè? Ryan Parasoria en de Dolce Vita. De volgende plaat is ook heel leuk. We hebben op dinsdagmorgen hebben we het programma uh, De Kan Nog Wal Show. En dat wordt uh, onder meer uh, gepresenteerd door uh, Gerard Loogman, uh, Jaap Koper. Uh, maar ook Frank Paardenkoper zit daarbij. En de meeste mensen kennen Frank onder de naam Dingetje. Oh ja, dingetje. dingetje, ja. Die heeft heel veel uh, leuke platen gemaakt. En uh, hij heeft in het verleden ook een keer een plaat gemaakt van uh, Houd toch die koppen. Ja, ja, ja. Ken ik jou. Ja, ja, ja, Houd ja, toch die koppen. Nou, die is ook van uh, Frank uh, Paardenkoper, oftewel uh, dingetje. En het uh, origineel van die plaat heb ik even opgezocht. Ja. Want dat is uh, de single van uh, Joe Dolce en uh, Shut Up in Your Face. Oh ja, ja, ja. ja Zo ja, heet die plaat. Dat so, gaan we houden, gaan we houden. Nou, nee, nee. die gaan we nog even draaien en daarna gaan we pitreporter. Maar eerst uh, inderdaad, hou toch die kop. Oh nee, Shut Up in Your Face. Baby. Hier is hij. 1, 2, 3, 4 When I was a boy, just about the eighth grade Mama used to say, don't stay out late With the bad boys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 It's not so bad. It's a nicer place. I shut up for your face. That's my mom. I can remember. Big accordion and solo.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 I sing it this song, all of my fans applaud, they clap in their hands. But they're making me feel so good. You ought to learn that this a song. It's a real simple. See, I sing, what's the matter, you? You sing, hey. Then I sing it to the rest, and then at the end we can all sing, ah, shut up, you face. Okay, let's try it, really. really. One, two, three, four. what's the matter?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 Hey! Ja, terwijl deze single van Joe Dolce draaide en uh, shut up in your face, uh, heb ik even opgezocht uh, uit welk jaar uh, die afkomstig is. 1981 uh, Ben. Dat is Zo, alweer hey, een hele prachtig. tijd geleden. Ja, ja, ja. Dat er nog geluid uit de single komt. niet Te geloven, ongelooflijk. of dat hij niet helemaal versleden is. Nee, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het gaat nog steeds goed uh, met uh, Joe Dolce. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Pit Report. Ja, het is een hele tijd geleden. We kunnen ook vragen, gaat het ook nog goed uh, met uh, Randall? Want uh, ja. Ja, die hebben we een hele tijd geleden gesproken op de radio. Ja, precies. Nou, Rendel zegt het zelf, maar goedemiddag. Gaat, hoe okay. gaat het met je? Uh, hey, goedemiddag, ja, heel erg goed. Ja, ja wij, wij hebben elkaar zeker heel erg lang geleden gesproken. Ja, inderdaad. Uh, volgens, volgens mij heb ik toen nog uh, haar maar... Uh, <laughs> ja, ja, ja terug, hoor. ik ja. ken het, he, inderdaad. Ja. <laughs> ik ken het probleem, inderdaad. Maak niet uit. Ja, uh, Reynold, yeah? ik wil even met een uh, one-liner van, uh, van een van jouw websites beginnen. Smile, it makes you faster. En dan weet jij wel over welke website ik, ik het heb. Ja, dan heb je, heb je het over het uh, ITCC.nl. Ja. Uh, uh, onze historische race-serie uh, uh, die ik onder andere organiseer. Dus uh, wat mijn baby is. Ja, inderdaad. Dus, uh, en, al, uh, en waar staat uh, ITCC voor? Ja, ITCC. Goed. Challenge. En dat is een race met historische auto's tot 1990. Ja. En uh, daar rijden we door uh, in feite uh, heel Europa met rijders uh, uit de hele wereld. Zo, dus, en... uh, de, dat, is, uh, dat is heel bijzonder ja. Ze komen vanuit Australië, Amerika, allemaal naar Europa en onze zeer te rijden. Zo, geweldig hè. Dus uh, dat is heel erg geweldig. Ja, dat is een mooi feestje. Ja. Ja. En, uh, de, en dan rijdt van een Trabant tot en met een uh, dikke BMW M1 of een, uh, een hele mooie lotus Sunbeam tot een hele mooie dikke BMW, Ja, zeg maar. Gewoon uh, hele dikke Camaro's en uh, originele Dus Alles rijdt daarin. En daar rijdt het band tussen. Er rijdt gewoon band tussen. Ja, <laughs> ik heb ook al gezegd, uh, alles is mogelijk ja. in de autosport. En uh, ik heb ook gezegd, iedereen gewoon een beetje netjes opgevoed wordt. En dan kan ook alles bij elkaar rijden. En dat doen we al. Ja, uh, het IPC zelf bestaat al bijna 30 jaar. Oké. Okay. En ik, uh, ik schip daar de zwaar... Uh, dus ja, ik zeg maar, dat ik een beetje de baas mag spelen van het hele sociën. En ze moet opvoeden. Want het zijn blijven allemaal kleine kleuters, hè. Ja, tuurlijk. So, jij hebt dus een helm op de kop. Ja hele kleine kleuters. Ja. Uh, dus ik, uh, uh, ik voed ze daar een beetje in op. Uh, ja, als je dat goed doet, dan kan je in feite uh, alle plemage volk, maar ook alle soorten auto's kan je bij elkaar op de baan krijgen zonder dat er extreme gekke dingen gebeuren. Oké, okay, en dan even ga ik... Ja, je, je hebt de uitzending waarschijnlijk niet gehoord omdat je in Beverwijk zit, hoewel we daar waarschijnlijk via de eten wel te beluisteren zijn, maar uh, vanochtend in ons programma Goedemorgen Zandvoort werd een vraag gesteld aan de directeur van het circuit, Erik Weijers, waarom de Races tussen mannen en vrouwen gescheiden zijn. Um, waarom zou dat eigenlijk niet uh, samen kunnen gaan? Um, de, hoe zit het bij de ITCC, uh, Randol? Ja. Nou, de dames? Hele, ja? We hebben hele snelle dames tussen rijden. Ja? Uh, huh? Uit Zwitserland, uit Nederland, uit Engeland. Een ja. uh, paar, paar dames die ook in uh, heel de. We hebben bijvoorbeeld Mende Hennessy uit Zwitserland. Uh, die rijdt met een hele, hele, hele, dikke originele Le Mans Corvette uit 1968 of 1968, doet hij ja. Um, een wagen die op Le Mans gereden heeft. En ik kan je vertellen, daar rijdt ze regelmatig naar het podium mee, want die, kan, die, die dame kan serieus uh, met de 40 jaar kan hard, heel erg hard, hard, hard rijden, kan je vertellen <laughs> En ik, uh, ik moet zeggen, in mijn Alpine moet ik af en toe heel erg hard om trappen om dat bij te houden. Ja, doe je. Uh, uh, en uh, we hebben een Anita Renesse, gewoon uh, uit de Wildhoven, uit Nederland, uh, die rijdt in een hele mooie Lotus lo lo lo Sunbeam. En ja, ook gaat vreselijk hard. Dus die mix kan bij ons gewoon. En ik vind trouwens, uh, dat moet in elke autosport kunnen. Nou, uh, ja. uh, uh, uh, uh, ik vind, er uh, mo moet eigenlijk geen verschil zijn uh, tussen uh, uh, vrouwen die aan de autorecen zijn en mannen die aan de autorecen zijn. Ik was ook een heel erg ferme tegenstander van die is die ging komen. Die uh, klasse die door de vier jaar het met alleen maar de vrouwen erin, om de vrouwen een kans te geven. Ja. Nou, uh, vrouwen kunnen alleen maar een kans krijgen als dus ze gewoon lekker aan GP3 GP2 gaan meedoen. Ja. En, uh, uh, en dan, kan je, dan kan je meten met de rest. Maar alleen een, uh, een vrouwenzee, dat zegt mij helemaal niks. Nee, nee. Van, uh, nee, nee, het nee. Moet nee. gewoon gemengd zijn. Moet gewoon gemengd zijn, nee. Ja. Weet je, dat. Uh, ze willen hetzelfde zijn en ze willen gelijk zijn. Hé hey, joh, uh, trappen met die hak. Dat uh, <laughs> En het mannee doen. Ja, hup, klaar. Dat is uh, hoe leuk is het om een keer om in te halen? En die wordt alleen maar boos, hè? dus dat is alleen maar goed. Dus gewoon doen. Nee, <laughs> nee het, het is heel simpel. Uh, ik, ik denk dat vrouwen, er zijn een aantal vrouwen ook in de Nederlandse oudsport geweest. Ja. Uh, er zijn er genoeg. Jij hebt maar ook uit onze oude periode dat wij samen programma's maakten. Ja, wat, dat Gabriel J. Dat die Gabriel Met even uh, ja. uh, coronelletjes uh, is getrouwd. Ja, nou ja, inderdaad. Uh, uh, Sander van de Sloot. Die gaat ja. ook niet heel en, en er zijn er ook nog steeds een paar. Van ik denk van, nou, uh, jongens, ga even een beetje nog meer bij zijn. Dan kan je echt veel meer. Ja. Dus uh, ik, ik zie zo, uh, ikzelf als rijder. Uh, maar ook als organisator zit bij mij op hetzelfde niveau als een man Klaar. Ja, ja, precies. En, uh, maar goed, de, de internationale autosport, als je uh, zeg maar hoog wil eindigen, begint eigenlijk uh, op je vierjarige leeftijd. Kijk maar naar Max ja. uh, in een kart. Uh, zie je eigenlijk in de kartsport uh, uh, ook al genoeg meisjes, jonge meisjes, die uh, talent uh, hebben om door te stoten? Ja, ik denk dat ik ik, ik ik zit niet elke dag op het dus ik weet niet hoeveel, vijf jaren daar rondlopen te bent en hoe hard dat gaat. Ja. Er zijn andere serieuze mensen die er wel verstand van hebben. Ik denk dat, dat vooral in die levenscategorieën er nog helemaal geen verschil is. En uh, ik denk dat er soms meisjes meer durven als uh, jongens. Maar die hebben soms helemaal uh, uh, dat je denkt van nou uh, de, de oogjes gaan dicht en ze gaan volgens door. Ja. Um, uh, het is alleen vaak de late ontwikkeling en de interesse die vaak dan iemand heeft. Want een jongen blijft vaak toch meer uh, blijft die interesse houden. Maar dames gaan vaak toch andere uh, interesses krijgen. En, uh, maar ja, ik denk dat in elke tak een uh, tak van sport is. Of het nou uh, autosport sport is, wielrennen of iets anders. Ik vind alleen bijvoorbeeld wel, in, in de ene sport groeit dat beter door dan in de andere. En uh, kijk, wat de FIA doet, hè, is goed hè, dat ze zeggen we moeten dames racen promoten, we moeten meer dames. Maar eh, ondersteun ze dan in andere sporten hoor. In die sporten waar ook die heren bezig zijn. Maar niet met hun eigen serie. Dat heb ik echt zoiets van: ja, jongens, wat heeft dat voor zin dan? Ja, ja, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben het beste meisje van de klas. Ja. En dan, uh, dan uh, wordt ze uiteindelijk in de uh, GP2 uh, gedropt uh, met een paar centjes. En dan rijdt ze op de achttiende plek rond. Ja, ja. Nou, dat is niet een hele goede voorstelling. Ja, ja, ja, dat, dat werkt gewoon niet zo. Ja, dus, ja, ja. ja. Oké, okay, Rendel, Nou, uh, je, je, je spreekt vanuit uh, je eigen uh, zaak, de Autopassion in Beverwijk. Ik zei het al. Ja. Um, waar de, de, de kijker, want, want het is vooral kijker, maar in ieder geval ook de geur kan snuiven van jouw raceauto's. Want die staan ook daar allemaal gestald. Um, is het gezellig druk bij je? Nou, vandaag wat minder, want het is hier al 40 graden binnen. <laughs> <laughs> dus, eh, en wat ik zou zeggen, iedereen die binnenkomt, die zeggen van joh, ben ik 30 gek geworden? Oké, <laughs> <laughs> oké. Okay, okay. Ja, dan nou, woon even goed druk op de tafel nog een beetje uit te houden. Dus nu is het in de winkel echt gewoon te warm. En, ja. en er zijn nu eh, ook belangrijke zaken, volgende week komt er weer af en dan zijn ze er allemaal weer. Ja, precies, precies, precies. Ja. Nee, okay. maar ja, de beleving is heel hier natuurlijk wel met alle vermoede auto's en raceauto's die hier staan. En, eh, ja. Nee. En, uh, we praten hier de hele dag alleen maar over autosport. Dus ja, dat is ja. lekker natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. helemaal goed. Uh, Rendel, je vroeg uh, net af uh, van wie hoor ik nou, nou nog meer uh, met uh, Benno daar in uh, de studio. Nou, ja. wij spraken elkaar uh, vroeger ook. Ik ben uh, Rob. Dus uh, ah, dan, ja, nou dan, dan weet je. je dat weer. Dus eigenlijk uh, zijn we gewoon weer terug uh, met z'n drieën, zeg maar, uh, ja. op dit ja, moment. Ja, het wel weer de oude, oude rebellenclub bij elkaar. Ja, een paar jaartjes ouder, <laughs> ook wat kaler geworden. Daar had ik het net over, inderdaad. Dus uh, nee, helemaal goed. Uh, leuk uh, dat, je, dat je er weer bij bent met uh, ja. de Pit Report uh, uiteraard. En ik moet zeker een keer uh, langskomen bij jou op de zaak, als ik dat zo hoor. Ja, altijd welkom, altijd welkom. Helemaal goed. En uh, ja, in Beverwijk trouwens, uh, jij zei het uh, Benno, heb ja. je wel geluisterd? Maar Volgens mij zitten we daar zelfs op tv op kanaal uh, 40 uh, Ziggo en 1367 uh, via KPN. Nou, Kun je gewoon via een... de tv uh, luisteren? Dat Naar, ben jij dan Naar uh, de radio. Gewelig, Ook geweldig, Ook in Beverwijk? Nou. Dat, dat, dat is wel technische zaken, hè? Ja, ja, ja. Eh? Nou Renno, we gaan je volgende week weer spreken. En dan hebben we weer over andere zaken. Maar uh, bedankt ja. u tot zover. En een heel fijn weekend man. Ja, ja, ja. jullie ook. dat is een goede uitzending Ja, oké. Okay, okay. dankjewel. Dank wel. Hoi. Hoi. Okay, hoi. Ja,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 to me Cause I knew bad bunny made a bad girl Help me, give me that riqueton, give me party Party, won't put my life on pause cause a paparazzi yeah. come me a kiss and fetch, baby, touch my body Hold oh, if you post your shit on your story Gotta watch my back I'm not just anybody Mon amour, mon amour Tu sais qu'il y a que toi Et que je t'aime en toujours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 Collega Albert-Jan Vos, die kan er vandaag even niet bij zijn, Benno. Maar ja, ik vond het toch leuk om even een plaat voor hem te draaien. Want ik weet dat hij fan is van deze plaat van Frans Kaal en Ella Ella. Oh, ja, nou, speciaal okay. dus voor collega Albert-Jan Vos. Ja. En die nou even vervangen wordt, uh, misschien wel langer, Benno. Als ja. je het goed doet. Ja. <laughs> als je goed je best doet. Ja, ja. Oh, dan mag eh, ik blijven. Benno Vögen, dan mag je blijven. Oh, ja. Hoe vind je dat? Mag je er nog twintig jaar naar vastplakken? Zo. zo. jongen, jongen. Als ik zo uit mag horen, dan nou, het geweldig. Nou, het hartstikke zijn. mooi. Uh, nou ja. Ja, het is half vijf geweest. En dan weten we dat dat weer... Uh, blaf of miauw is. Ja, nou, het is weer blaffen. En, um, even terug naar vorige week. Toen had ik het over uh, uh, hond Woezel. Die is geraser volgens het dierenthuis. Um, dus dat is, gaat goed. Ja, mooi. Nou, dan gaan we het nu proberen voor Dirk. En Dirk is een reu van het merk van Duitse herder. 16 maanden oud. Afgestaan omdat ze hem niet meer konden bieden wat hij nodig heeft. Dirk is echter een vriendelijke en enthousiaste hond naar mensen. Gek op knuffelen en spelen of stoeien. Gewend aan kinderen in alle leeftijden. En is hier ook vriendelijk naar... en af en toe wel een beetje lomp en onbehouden. Ja, het is tenslotte een pub. Um, even kijken, hij zit in zijn testfase, dus duidelijkheid en structuren zijn wel belangrijk. En dat geldt eigenlijk voor alle pubers. Uh, met andere honden kan hij, kan hij het goed vinden, speelt graag met ze. Aan de riem is Dirk een stoere hond, kan hard blaffen naar andere honden. Loslopen is hij gewend en was dan wel gezellig met andere honden. Ook is Dirk gewend om alleen te blijven... en bracht deze tijd dan wel door in de Benz. Daar voelt hij zich veilig. Verder is Dirk gek op spelen met ballen, stokken en kent al veel commando's. Nou, dat scheelt alweer. Waar kunnen we Dirk vinden? Natuurlijk in ons eigen dierentuin Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Nou, Dirk, euh... Rob. Ja, ja, ja. ja. En dan kijken we nog even naar misschien een ander hond, want je bent een beetje druk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee <lacht> ik ben er weer hoor. Ik ben... ja, ja, Nee, ik, zat... ik kreeg in één keer dat bericht wint. Het is al een beetje oude bericht, hoor. Maar okay. uh, ik vond hem wel grappig. Ja. En misschien kan ik er ook wel even wat over vertellen. Want uh, Erik de Zwart, ja, die kennen we natuurlijk ja, allemaal wel. Ja, ja. Onze collega radio-dj uh, Erik de Zwart. En uh, Erik is nou uh, trambestuurder geworden oh. in Den Haag. Ja, hij is Want hij is, ook... is altijd trein- en uh, tramliefhebber geweest. Al zijn hele leven. Ja. En hij heeft altijd gewild om trambestuurder te worden. Nou, word je niet zomaar trambestuurder... moet je uh, allerlei uh, opleidingen ja. en cursussen ja. voor uh, doen... Maar hij is uh, inmiddels uh, geslaagd en daar moest het op geproost worden. En uh, oh, wat leuk. toen hij weer ontnuchterd was, uh, mocht, hij, uh, mocht hij de, trein in, uh, de tram in, uh, ja. in uh, Den Haag. En uh, een paar keer per week uh, doet hij dat. De okay, tram bestuurde ja. daar uh, in Den Haag ja. onze eigen Erik uh, de Zwart. Dus uh, vond ik wel een mooi verhaal. Ja. Naar die van, van de week, Dirk natuurlijk. Ja, precies. Nou, het verbaast mij eigenlijk wel een beetje. Omdat uh, Erik de Zwart uh, hele websites heeft opgezet over treinenliefhebbers... Ik, de naam weet ik even niet zo gauw meer. Maar weer een heel commercieel gebeuren. Want het is ook een hele commerciële man. En, maar inderdaad, hij is treinenliefhebber. En blijkbaar dus ook trams. Dus ik had eigenlijk verwacht dat hij voor tram, treinmachinist zou nee, gaan. Nee, hij is voor de, voor de tram gegaan in ja. Den Haag. Okay. Want hij heeft hier altijd over gedroomd. Want hij zei altijd, oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. <laughs> ja, ja okay. Erik, de trambestuurder. Mooi verhaal. Mooi Goed zo. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerweg willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin door alles langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht op kerstbomen terrassee. Op al jarenavond vikjes stoken, vooral die autobanden ook te fan. Ik zou best nog wel een keertje met die alweer naar aarde willen kijken. In het zuiderpark de Lange Zee, een warme wocht, support als om je heen. Lekker kankeren op de jouw Burg. en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die ekel, dat stevig was de overheid. Oh, oh Den Haag. Mooie stad achter de deuening, de schilderswerk, de lange poten en het plein. Uh, oud Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Met Meteen gaat hulley als ik geen hagen nee zou zijn.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 Weg, de lange pootie en het vlek. O, o, Den Haag. Ik zal met niemand willen gully. Meteen gaan hully. Als ik geen hagen nee zou zijn. Meteen gaan hully. Als ik geen hagen nee zou zijn. Ja, speciaal even hully. voor uh, Erik. Erik de oh, Zwart, er hebben we dan raar, over, nee. uh, over. De trambestuurder uh, op dit moment, uh, ja, is hij is hier geworden en helemaal blij uh, dat hij uiteindelijk een uh, tram kan besturen in O.O. Den Haag. Vandaar dat we hem uh, even draaien, de gouden oude van Harry Klokkenstein. Ja. En die kan zomaar uh, morgen op Dutch Valley uh, optreden. Ja, ja, dat, want, uh, dat ja daar is. hebben we heel veel uh, Nederlandse artiesten morgen in uh, Spaanwouden vlakbij hè, is, is, is ja. echt uh, op steenworp afstand. Nou inderdaad uh, voor, al voor tiende jaar en het is uitverkocht lezen we net. Uh, 100 Nederlandse Artiesten staan klaar voor het gezelligste muzikale kermis van het land. Uh, om dat allemaal te gaan verzorgen. En uh, nou, dat gaat dus morgen allemaal los. Uh, en, en dat bij 31 graden. Ja, joh. Nee, ik heb wel gehoord dat ze extra uh, waterpunten hebben en uh, dergelijke. En dat de brandweer uh, met de spuiten uh, klaar staat om ah. uh, mensen te, te bekoelen. Natte spuiten? Okay. Ja, ja. Eens even kijken wie het, uh, wat het programma biedt. De line-up zoals we dat tegenwoordig noemen, noemen. Vroeger hadden we gewoon een lijstje van uh, de artiesten. En het is natuurlijk uh, allemaal onderverdeeld in... Uh, ja, verschillende op, podia. Hip-hop en uh, Hollands Glory. Café Tante Roosje is er. Um, Amazing Bingo Paradise. Radio Hit Parade. En als we daar eens even op klikken, wie zitten we? De Barry Paf, Barend, Barend en Van Breukelen. Jochem Hamerling. Nou, het zegt mij allemaal helemaal niets, maar ik ben ook niet zo thuis in de Nederlandstalige wereld. <lacht> nee deze namen uh, ja de DJ uh, ken ik Barry Paf maar uh... ja dus, uh, nou, ja, je kan er niet meer naartoe. <laughs> dat is een beetje jammer. Maar nee, dus... 30.000 mensen gaan er rijden uh, morgen. 30.000. Nou... Ongelooflijk. En dan hebben we nog, uh, ja, dat geeft ook een hele hoop verkeer uh, in de regio. Ja, zeker. En dan hebben we morgen het uh, strandverkeer, wat ja. heel veel, uh, uh, heel druk gaat worden in de regio. Dus hou, het, ook weer, uh, hou de berichtgeving in de gaten, voor als je inderdaad met de auto in ieder geval uh, op pad gaat. Want met de fiets kom je er altijd wel door. Maar met het autiekje kan het lastig zijn, in ieder geval richting het noorden, richting de tunnel. I, uh, nee, wat zeg ik? De Velsentunnel. Mensen. Zeker, zeker, ja. zeker. Nou ja, zo dadelijk, uh, geen uh, gedicht uh, van, uh, van de dag. Alhoewel, misschien kan uh, Ben in Zonneveld wel even een uh, gedicht... Uh... Ma de Makreel. De Makreel. De makreel. <laughs> ja, de Makreel gedicht. Het gaat niet goed met de Makreel. Nee, ja, precies. We gaan hij is het, een uh, beetje gerookt. We zullen, we zullen Ben straks eens proberen te bellen, <laughs> of hij nog bereikbaar is. Heel maar goed, uh, gaan we doen uh, na deze nieuwe single van, uh, ja... Kakira. Oh loka! time to keep it fun to get you on like careful amigo just to you up for your love but Like puppy, and I'm crazy, but you like it. So like new, arrived, dead, so well, don't allow I really can't help it if I make the lady low call. I don't want no trouble, I just wanna hit the goal. I'm crazy, but you like it. Cause I got be girl like me, then running out of in the market. And I'm crazy. De zonnige klanken kan je wel aan Shakira overlaten, hè? De nieuwe single inderdaad, uh, hoor je juist uh, op de Zandvoorts Radio, CFM. Dat was uh, Loka, Loka, Loka. Zo is het maar net. Nou, vandaag was het uh, mooi in het uh, centrum. Ik vertelde het net al, uh, Benno. Ik uh, was daar ook uh, vanmorgen even. En er werd vlieg uh, gerookt. Ja, er werd ah, helemaal flink uh, gerookt. geen sigaretten <laughs> of iets dergelijks, ja. maar... Uh, uh, aan de makrelen. Ja, voor de achtste keer uh, was het de Zandvoortse Open Kampioenschap Makreel roken. En aan de telefoon hebben wij Ben Zonneveld, de organisator. En um, nou, goedemiddag Ben. Ja, zeer goedemiddag. Uh, vertel goedemiddag. eens, uh, hoe, uh, hoe was het vandaag? Had je veel belangstelling? Was het uh, lekkere mooie vissen die te roken waren? Nou ja, de, de dag begon natuurlijk vroeg met onze vrijwilligersvroeg die inmiddels uit de of 14, 15 bestaat. De familie Miezebeek, Zonneveld, De Rode, Koper, alle bekende namen doen mee. Ja. Zetten wij het plein af bij uh, raadhuisplein en dan komen de mensjes. Uh, op 8, 9 komen we gezellig aan. En dan krijgen ze van ons vissen. We hadden er vier besteld bij uh, Thomas Kroon. Ja. Die natuurlijk ook een van de supersponsors is. Ja. En uh, die worden dan uitgedeeld. En dan om een uur of tien heb ik het sein gegeven van de heren, ga roken. Alleen, wij hadden van tevoren verzonnen dat uh, Jef de Vos, onze grote medewerker en vriend, uh, op voorhand uh, eerder zou beginnen om uh, voor de verkoop in te kunnen rollen en te verkopen. Maar ja, Ben, de vissen zijn zo dik en zo groot en zo vet. Ik heb meer tijd nodig. Oh. Dus, ik, ja, ze zijn nooit goed. Hè? Ze zijn te groot of ze zijn te klein. Of ze zijn te dun. Ze zijn te vet. Je kent dat wel. Oh, ja, ja, ja. ja dus om een uur of tien uh, is het grote geheel begonnen en uiteindelijk uh, was het een hele gezellige dag. Oh, goed, Mensen kwamen om te kijken en, en, en er werd ook worst geproefd en noem het maar op. Oh, oh. Er, gebeurde, er gebeurde van alles. Ja. Dus het was weer heel gezellig en uh, ja, uiteindelijk uh, moet er toch iemand de beste zijn. Ja, en? Wie is het geworden? Nou ja, de jury onder voorzitterschap van onze burgemeester David Molenburg. Anneke Koper deed daar aan mee, die is natuurlijk wel bekend van de visserij. Ja. Nou, de Gert-Jan Bluis, die hebben gedebatteerd en geproefd en gedaan en geknepen, noem het maar op. En uiteindelijk... Um, Niemand weet wie wat keurt. Hè. Er is er één die de nummerlijst heeft en dat was in dit geval uh, Marcel Buzer. Ja. Die, uh, die heeft zijn nummers onder de bordjes geschreven en doet dan ook de papierenlijst in zijn zak. Dus uh, de heren jury uh, maakt uit nummertje die, nummertje die, nummertje die. Die wint is tweede en derde. En uiteindelijk uh, begint David Morrenberg met zijn speech van ja, we moeten al meer dames hier en daar hebben. En uiteindelijk blijkt dan toch Yvonne Damhof gewonnen te hebben met deze uh, Zandvoorts Open Mekreer Rokerij uh, kampioenschap. Oké. Okay. Tweede is uh, Willem Minkman geworden, ook een zeer bekende uh, Zandvoortse roker. En als derde Richard van Loon en dat is uh, de afdeling Noordwijk. De okay. afdeling Noordwijk komt elk jaar met een mannetje of drie, vier. Vindt het heel gezellig bij ons. En hebben nu al gezegd, volgens jaar komen we weer. Nou, kijk dus, eens aan. Uh, Het is echt iets van, hoort, zegt het voor. Ja. De Zandvoortse rokers vinden het ook leuk. Het is natuurlijk nu wel een beetje warm en vakantietijd. Maar toch, uh, na afloop hoor je dat de heer Annel en dame allemaal plezier hebben gehad. Oké, okay. en wat kenmerkt zich nou de beste gerookte makreel? Het is een beetje, de, de, je, je moet het op drie manieren bekijken. De eerste ronde kijk je naar, naar de vis, is die gerimpeld, is die glad, hangt er vet uit, uh, dat is zichtkeuring. Okay. Nou, op zicht uh, ga je van de uh, elf uh, vissen, haal, gewoon, uh, haal de zes weg, zodat je de vijf overhoudt. Die vijf, die mag je als geurlid openmaken, nou, dan kijk eens hoe de binnenkant eruit ziet, is die droog, is die nat. Vooral geen bloedsporen erin, hè? dat moet eruit geroken. oh ja, gaat En dan, uh, ja, dan gaat men proeven. En de, de, de, Gert-Jan Bluis, de wethouder, die, ja, die heeft ook nog geroken, dat hoort er ook bij. Oh. Ja, en dan moet je schiften. en dat is natuurlijk een moeilijke zaak. Want ja. je moet natuurlijk wel met z'n drie overeenkomen: dat we, dat we toch die de lekkerste, de beste en de mooiste vinden. Ja, ja. Oké, okay, en, um, en, nou, en nu, is, nu zijn de winnaars bekend. En um, wat gebeurt er nu met die vissen? De vissen zijn uh, uh, verkocht, of. wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat wij alles hebben mogen verkopen. Oh, je bent alles spijt. Dus dus bloedje, bloedje, bloedje, heet in, uh, in Zandvoort. Dus ja. jee, er staan helemaal niets van mensen. Maar de loop zit er wel in. Dus, uh, als, oh, heb je vis te koop? Ja, vis te koop. Drie van tientje, klaar. Dus uiteindelijk zijn we een klein rondje met een karretje over het plein gelopen. En uh, ja, ja. we hebben alles kunnen verkopen. Dus er gaat een, een behoorlijk bedrag naar het Zandvoorts goede doel. Wat oh. ik nog niet bekend ga maken. Oh. Omdat wij eerst moeten kijken of het niet een tweede keer wordt voor dat doel. Wij willen wel een beetje uniek blijven. Ja, ja. Uh, dus ik moet het nog even uitzoeken. Maar, wordt zeker een zand voor het goed doel. En ik denk dat wij dat morgen bekend kunnen maken. En een heel mooi bedrag, uh, Benno. Of uh, Ben, bedoel ik. ik voor heb, het, ik voor heb, het goede ik, doel. Ik heb het nog niet uitgerekend. Oké, okay, dat moet dus allemaal geteld worden het geld. En morgen ja, ja, ja, dan nog even ja. kijken wat is het goede doel. Um, om, omdat het anders ik, ik, misschien... Ik hou u weer op de hoogte. Ja, natuurlijk. Dat verwachten we niet anders van je. <laughs> nou, ga jij lekker naar je biertje. En uh, naar ja, een... dat uh, altijd dat biertje. Ja, en, uh, en natuurlijk een een broodje makreel, of is er niks meer voor jullie over? Ja, we allemaal van de gekeurde makrelen die, die gooien wij niet weg. Okay. Daar maken wij uh, broodjes van. En we zitten hier met de hele ploeg. Ja, ja. De hele ploeg uh, die neemt een biertje en een broodje makreel. Ah, gezellig, gezellig. Heerlijk, heerlijk. Ja. Nou, het Komt klinkt op. Goed. Ja, hartstikke goed. Dankjewel voor je bijdrage, Ben. En graag Dat tot de goed. volgende keer. Hoi, hoi. Wel een hoor. Ja, hoi. Nou, ik ben heel benieuwd wat het goede doel gaat worden. Nou, over goede doel gesproken. Ja. Hey, volgens mij hebben die ook muziek gemaakt. Goed, goeie, goeie, doel. Moet jij dat op van elkaar krijgen? Okay, ja, ja. en laat die nou net op de radio komen. Ik dans, dus ik besta. Ja, woon me in de kaas. Daar ik ooit schade was, dat heeft ze nooit geweten. De social media van Best Zonneveld zeker uh, volgen morgen. Want uh, oh, ja. ja, we willen natuurlijk weten wat het goede doel is he, ja, voor uh, ja, ja, ja, de opbrengst van uh, de makrelen die uh, vandaag verkocht zijn. Uh, in wordt alles verkocht, hè? al die makrelen. En, uh, Geweldig. Het geld wordt voor een goed doel. En wat het goede doel is, niet die ik net draaide... maar een ander goede, goede doel, zeg maar. Een ja. uh, goede doel, dat wordt uh, morgen bekendgemaakt. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Uh, nou, we gaan het meemaken. Nou, nou, nog even wat korte berichten. U doorlaten bewijs voor het Formule 1 weekend. Dat kan je nog aanvragen tot 15 augustus, dus dat is tot maandag, uh, tot maandag ja, 00 uur, hè? Uh, dus uh, morgen is het de laatste dag via www.doorlaatbewijs.nl. Dan van makrelen naar bramensjem en bramensap. Willem van der Sloot en Ab Lammers gaan dinsdag 18 augustus... Bramenschem en sap verkopen in de Huis in de Duinen. Dat doen zij van 2 uur middags tot 4 uur middags. Een fles sap kost 10 euro. Een pot chem kost 5 euro. En het is eigenlijk ook voor het goede doel... want de opbrengst houden ze niet zelf. Dat gaat naar de ouderenzorg van Huis in de Duinen. Nou, en mocht je hele andere verhalen wil horen... dan kan dat in... De zomermaanden in Zandvoort. Bij het, uh, in de Blauwe Tram. En Louis, Louis Davids carré nummer 1. En dan hebben we maandag 15 augustus. Gaat Dana Carnagieter het hebben over... Tsjechië. Daar gaat ze reisverhalen over vertellen. Heel leuk. En dat doet ze vanaf twee uur middags tot half vier. En uh, kost 2,50 euro. Is inclusief koffie, thee en wat lekkers. Dus nou ja, maandag wordt het toch al wat slechter weer. En het gaat regenen. Dus uh, kan je lekker binnen zitten en een, leuke, een leuk reisverhaal luisteren. Zo is we net, Benno. Zo blijf je op de hoogte. En wil je op de hoogte blijven? Niet alleen via de radio. Het kan ook via onze eigen ZFM app. En download hem dan nu even, bijvoorbeeld in de Play Store. Hij is gratis beschikbaar, zoek onder ZFM Zandvoort. En wij zijn een radiostation. Over radiostation gesproken, ja. AM FM, inderdaad. De klassieker van Natasha King uit de jaren 80. En dan gaan we zo meteen nog één keer bij je terugkomen. your frequency. Kan draaien, want het is echt zo'n zo'n freak platen zeg maar okay. voor uh, mensen die vroeger een uh, lapje voor hun uh, oog hadden, de radiopiraten, je kent ze oh, nog ja. wel, <laughs> <he>? radio. <laughs> je de was er toch zelf ook? Ja, ja ja, ja, ja, ja, radio ja, dus. decibel en dergelijke, en decibel radio die uh, draaide deze plaat altijd in de decibel dance reports. oké. Okay. Okay. De DDR. Nou ja, we gaan afsluiten met een officieel bericht van de NOS... dat het een officieel landelijke hittegolf sinds vandaag is. Warm po. Officieel sprake van. En het is de 30 graden, maar het is ook de 30ste landelijke hittegolf. Allemaal 30. Allemaal 30, sinds de metingen, sinds 1901. Nou, en voorlopig houdt de warme weer aan, tenminste tot en met morgen. Dan wordt het weer wat koeler. Oké, okay, dank je wel, voor uh, vandaag. Ja, graag gedaan. En tot volgende week. Tot volgende week. Dan zijn we er weer op, uh, op zaterdag... en uh, heel fijn weekend verder. Dag! Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle... Da, grumble, give a whistle.